Er moet een oplossing komen voor 235 gezinnen... bij wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet. De nationale ombudsman roept staatssecretaris Snel van Financiën... op om snel iets te doen voor deze gezinnen... die in financiële problemen zijn gekomen... sinds de toeslag zonder goed onderzoek is stopgezet. De gezinnen hadden kinderopvang geregeld... via hetzelfde gastouderbureau. De Belastingdienst vermoedde in 2014... dat de toeslagregeling werd misbruikt. Op grond daarvan werd hij gestopt. Later bleek in veel gevallen onterecht. Maar de afhandeling van de zaken is nog steeds niet rond. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden van de bomaanslag in Lyon. Daarbij raakten vrijdag 13 mensen licht gewond. Een van de twee verdachten is volgens het Openbaar Ministerie... de man naar wie de politie de afgelopen dagen massaal op zoek was. Het is een man van 24 die vanochtend in Lyon werd opgepakt toen hij uit een bus stapte. Volgens Franse media is de student van Algerijnse afkomst. Wat de tweede arrestant met de aanslag te maken heeft is nog niet duidelijk. Autofabrikant Fiat Chrysler wil fuseren met het Franse Renault. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer heeft Renault daarvoor een voorstel gestuurd. De fusie moet een gezamenlijke jaarlijkse besparing van 5 miljard euro opleveren... Fiat Chrysler zegt dat het een gelijkwaardige fusie moet worden... waarbij de helft van de aandelen in handen komt van de Fiat Chrysler aandeelhouders... en de andere helft in die van Renault. De hoofdvestiging van het nieuwe bedrijf zou in Nederland moeten komen. Kiki Bertens is op Roland-Garros door naar de tweede ronde. De Nederlandse als vierde geplaatst en een van de favorieten voor de eindzegen in Parijs... versloeg de Française Pauline Parmentier met 6-3, 6-4... In de volgende ronde speelt Bertens tegen de Slovaakse Victoria Kuzmova. Het weer dan zonnige periode en wolken wisselen elkaar af... met in de namiddag een avond hoog uit een buitje. Het is vanmiddag 15 graden op de Wadden tot 19 langs de grens met Duitsland. Morgen is het wisselvalliger, met meer kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal. CFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In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 dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. ZFM. Ja, dan gaan we weer. Oh, sorry dat ik te laat was... voor de nieuws. Maar goed, zal niet veel gemist hebben. Dan ooit om 2 uur wel weer. Zo is het ook nog eens een keer. Um, welkom terug... bij Zandvoort Lunch op deze maandag... 27 mei... 2019. Nou, morgen wordt het uh, minder weer. Nou, dat is niet zo erg, want je kan toch nergens heen. Dus, uh, <laughs> kijk. Het, uh, morgen zat uh, alles vast. Merkwaardig is overigens wel... dat uh, vind ik dan wel dat de rechters in Nederland... het kennelijk niet met elkaar eens zijn. Want wordt rond Schiphol de OV-staking... voor een groot deel verboden... Uh, omdat men chaos vreest. In uh, Velsen is dat... of nog bij het Noordzeekanaal... Uh, denkt de rechter daar kennelijk anders over... Dus uh, de ponten gaan er morgen wel uit. Dat betekent dus gewoon dat over het hele, als je met fiets van Zuid of Noord moet, of van Noord naar Zuid, dat je geen kant op kunt. Dus als je toevallig die kant op moet, nou, dan strand je dus bij het Noordzeekanaal. Want de rechter vindt de actie daar wel terecht. Ik snap dat niet, maar dat is een ander verhaal. Ik vind het echt gek voor woorden dat je. Dat je gewoon op deze manier heel veel mensen dupeert. Die, uh, ik snap al dat het allemaal om pensioen gaat. dus ook allemaal best wel terecht. Maar ik uh, vind het toch wel een beetje gek. Dat je mensen op deze manier op een verschrikkelijke manier dupeert. ouderen, scholieren, mensen die bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit Velsen naar het Rooie Kruisziekenhuis in Beverwijk moeten. Nou, forget it. Want dat kan dus allemaal niet de hele pontvaart ligt eruit. Dus dan weet u dat vast. Als u die kant op moet... Of als u die kant al zou op moeten... Doe het maar niet. Die tunnels gaan ook helemaal vast aan. Dat is tenminste de verwachting. Je kunt ook niet over de sluizen. Dus ik zou zeggen... Als je die kant op moet... Niet doen. Ik doe het ook niet. Ik blijf thuis morgen. Lekker. Lekker rusten met de bienen op de hevel. Ja. Zo is dat. en ik had u nog wat nieuwe muziek beloofd. Nou, ik heb nog meer nieuwe muziek en uh, dat is wel lekker. Onder andere een nieuwe van Kensington. Uh, dat was dan uh, Kensington met een, een nieuwe. En die heet uh, Bats. En we uh, hoorden al even een gitaartje. En dat is ook een nieuwe plaat, ja. Dit is Milo. Like music any song. As, uh, as good as it gets. As good as it gets. If it wasn't for you, I'd be floating in space Satellite lost in the sky If it wasn't for you, I'd be wasting away Living and not knowing why You're my favorite I'm just so glad that we made it You're the pin in my grenade I hope that I'll never If it wasn't for you, I'd go crazy. Watching the sun till I'm blind. If it wasn't for you, I'd get lost in my head. Till I was out of my mind. If it wasn't for you, I'd be racing these streets. Reckless and closing my eyes. If it wasn't for you, I'd be stuck on repeat. Living and not knowing why my favorite. I'm just so glad that we've made it. You're the pin in my grenade. I hope that I'll never forget. You're right here. All of the clouds disappear. I'm singing out loud when Is it gets. En dat is ook weer nieuw van Milo. En uh, nou, lekker relaxed. Dat klinkt wel goed. Uh, hartelijk dank aan degene die wat klentenbollen achter hebben gelaten in de studio. Nou, lekker. Zijn nu op. <lacht> en uh, als we het dan toch over eten hebben... dan gaan we gelijk maar eten ook. hè? toch? Nou, je hebt nog uh, 15 seconden. <lacht>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 Schuilingsstreek, Zandvoort, lunch. Nou, lukt het, lukt het, lukt het? Ja. Oké. Okay. Ik ben klaar. Nee, ik je klaar? Uh, bijna. Wel. Ik sta ik Heb ik vandaag met een rauwe ham, uh, Rode witlof. Of witte. Het is maar net wat er beschikbaar is. Blauwe kaas. En... Uh, het is een recept voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Snel klaar dus. U heeft hiervoor nodig acht eetlepels olijfolie, drie shallotjes gesnipperd of één rode ui gesnipperd. Dan 250 gram rauwe ham in reepjes. 400 gram tagliatelle. Dat is die, die uh, lintmacaroni. Twee stronkjes rode witlof in reepjes. 140 gram gorgonzola in stukjes. En acht gedroogde tomaat uh, uit olie en die in reepjes gesneden. De bereiding gaat als volgt. Verhit drie eetlepels olie en fruit hierin de chalotjes ongeveer drie minuten. Uh, meng de ham reepjes erdoor en bak ze ongeveer twee minuten mee. Kook intussen de tagliatelle op, uh, volgens de gebruiksaanwijzing op het pak. Schep de uh, witlof uh, door de sjalotjes met de ham en voeg dan de gorgonzola toe en laat dat op een zacht vuurtje langzaam smelten. Schep tot slot de tomaten en de tagliatelle erdoor en verwarm het nog ongeveer 2 minuten. Besprenkel de pasta met de rest van de olie en maal er een klein beetje verse peper over. En uh, een tip hierbij is uh, om de, uh, uh, um, uh, cherry of kersttomaatjes te nemen in plaats van gedroogde tomaten. En die uh, snuit u dan door de helft. Dat geeft een iets frissere smaak. Ik ja. zou zeggen: uh, probeer het uit en uh, ik zou het fijn vinden als iemand eens dus een keer een reactie gaf of het lekker was. Zijn je nou cherry tomaatjes? Cherry, ja. Ja, maar ik ga niet model opeten. Kom nou. <laughs> nee, dank je. Kom zeg. Die kopje no. heb ik al genoeg. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Als, als ik hem zie is mijn niet, eetlust al weg. Niet cherry, niet cherry. Oh. Ja. Maar Sherry. Oh, Sherry? Ja. Oh, ik dacht, je zei Sherry. Sherry. Ik wou zeggen, die hoef ik niet hoor. Nee. Als ik, ik hem zie, ben je het lust al weg. Ja, <laughs> nee, ik was er al door, dus. Ja. ja, dat is mooi. Je kunt in ieder geval uh, lekker uh, nog eens alles rustig nalezen via Facebook boek dames en heren, op onze Facebook pagina streep Zandvoort Luncht. Er staat ook een plaatje bij en zo. En uh, daar staat het allemaal nog eens goed beschreven. Ja, en dus... een garantie dat het ook erg lekker is. Mm. Is dat zo? Mm, ja. Wel. Nou, heb je het geproefd? Ja. Ah. Nou, mooi dan. Dan weten we in ieder geval zeker dat dat ook weer uh, voor mekaar komt. Goed, we gaan uh, door met muziek. Van Emily Sunday. Extraordinary. You are what God imagined. You are a true perfection. Baby, you made of stars. Don't let nobody tell you different. You are a lot of soul, mixed with a lot of magic. Look how the sky turns gold. Every time you're dancing, you deserve all the love. Why don't you let it in? Don't punish who you are for who once you have been. You got a heart of fire, it's gonna take you higher. Just let it flow, look at your glow. You gotta know that you're an extraordinary. Sure, an extraordinary baby. Mm -hmm. See, your anatomy is made up of those before you. Gold as your history debris. You're standing upon their shoulders. I see, you're a china. Getting too high for cowards. Look how you're flying. Check out your superpowers. You deserve peace. Man. You deserve all the laughter. You are one of a kind. You deserve. Ever after, oh, how the tides are changing. Feel how your heart is blazing. You gotta breathe, you gotta see, you gotta believe that you're an extra ordinary. Mm -hmm. Yes, you're an extra Dat was een nieuwe van Emily Sunday. En ik heb nog meer nieuwe dingen voor u. Ja, het is maandag, een dag van de nieuwe dingen. Nou, dit is ook nieuw. Direct. En het heet Still Life. een hele andere kant op is uh, gegaan uh, vanaf het uh, begin, uh, vooral sinds die zanger Marcel erbij is, is het uh, toch duidelijk een hele andere kant op gegaan, maar ik moet wel zeggen, ik vind dit wel te pruimen hoor, ik vind dit best lekker om naar te luisteren. Still Live heet het nummer uh, van de band Direct. Jawel, en het klinkt gewoon uh, lekker. Ja, het is maandag. We zitten een beetje op de nieuwe muziek vandaag. En er uh, komt straks na het, uh, na het regio nieuws nog meer. Nieuwe dingen. Oh. Uh, wat is er? Heb je een probleem? Ja, ik ben nog niet ver. Oh, rustig aan je. Het is geen probleem. Ze is nog niet zo ver. Nee, er kwam nog net eventjes een, een berichtje binnen. Hot van from de from press, zeg maar. Uh, de, nou, helemaal hot. Heet van de naald, moet ik zeggen. Dus uh, vandaar. Maar goed, we gaan zo als... We gaan ik nog een plaatje doen dan, even? Nou, doen we even. Zal ik even een plaatje doen dan? Oké. Okay. Doe we even een plaatje nog. Vind ik goed. Ze was nog even een berichtje aan het editen. Ja, nou, dat kan. No, no, no. you don't know it. All you're broken is your No, no, no, don't surrender. Cause you're better than the game. Pain or paradise, it's all. You know you can finally trust with your star If you're shaking and cold And you need somebody to hold And you're hungry for someone to take you as you are I won't let you start I, I, I won't let you start I, I, I. I don't know what you're missing But I'm listening to your breath What you lost, it controls you, and it's killing Dat was. Uh, stil jij even. Dat was O'Jean. Uh, ja, nieuwe, nieuw plaatje van ze. En uh, nieuwe single. En dat heet Starve. Dat was hem dus. Nou, nu wel tijd voor het nieuws. Ja. Ik ben nu klaar. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Een 19-jarige automobilist uit Rotterdam is woensdag op de A9 ter hoogte van Haarlem aan de kant gezet door de politie. Hij werd betrapt op het gebruik van lachgas achter het stuur. Uh, andere weggebruikers hadden de politie getipt over de bestuurder. En uh, laatgenoemde zag hem vervolgens op de A9 richting Alkmaar rijden met een gevulde ballon naar zijn mond. Toen hij de agenten in de gaten kreeg, stopte hij de ballon snel weg. De auto is aan de kant gezet en de bestuurder kreeg een, uh, bleek een fles met 2 kilo lachgas bij zich te hebben. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij wordt aangemeld voor een onderzoek door het CBR om zijn rijvaardigheid te beoordelen. Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de zeeweg in Overveen. Bij het passeren van een camper ging hij onderuit en maakte een lange schuiven. Uh, het ging uh, mis toen de motorrijder een camper... ter hoogte van uh, ingang Nationaal Park Zuid-Kennemeland passeerde. De motorrijder raakte hierbij een slip en kwam ten val... en schoof vervolgens tientallen meters over het asfalt. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben zich over de man ontfermd. Na de eerste zorgen zijn hij naar het ziekenhuis gebracht voor nadere behandeling. Door het uh, ongeval was de rijbaan een, uh, van de Zeeweg een tijd gesloten. De politie heeft afgelopen vrijdag een 17-jarige inbreker op hete daar betrapt. Agenten konden de jongen aanhouden in de woning aan de Weltevredenstraat in Haarlem... waar hij vermoedelijk via een bovenraampje naar binnen was geklommen. Rond half drie kreeg de... Politiemelding van een getuige die inbraakgeluiden hoorde. Toen de agenten arriveerden zagen ze een jongen in het huis naar buiten kijken... en dat terwijl de bewoners niet thuis waren. De Haarlemmer werd daarop aangehouden. Jij ja, hoorde het daar straks al even. De dames van SV Zandvoort zijn zaterdag op eigen veld... kampioen van de vijfde klasse geworden. Het team had nog één punt nodig... Om kampioen te kunnen worden en daar voldeden ze ruimschoots aan. De Zandvoortse dames wonnen maar met niet minder dan 5-0 van Hoofddorp 2. En dit seizoen was het voor het eerst dat SV Zandvoort een dames senioren in kon schrijven. Trainer Michael Leijsen en coach Tim Koemans hadden hun handen er vol aan, maar het is gelukt. SV Zandvoort is kampioen. Ja. Yeah. Bij de Europese verkiezingen voor het uh, Europese parlement... van afgelopen donderdag... is de VVD in Zandvoort als grootste partij uit de bus gekomen. In de badplaats hebben 22,3% van de stemmen gekregen. Hebben zij 22,3% van de stemmen gekregen. Vijf jaar geleden hebben de liberalen... nog 18,9% van de stemmen gehaald. Uh, waar een Forum voor Democratie kortweg FVD, uh, bij de provinciale staten nog als grootste uit bus kwam... heeft het nu 19,7 van de stemmen gekregen... en is daarmee als tweede geëindigd. Het is wel voor het eerst dat het uh, FVD op de lijst voor de verkiezingen heeft gestaan. Althans, voor deze verkiezingen. De PvdA heeft met stemmetrekker Frans Timmermans een forse stijging gekend en is van 7,6 naar 17,2 procent gegaan. Dat is bijna een stijging van 10 procent. Dat is best veel. Uh, dan nog even de andere partijen. D66 hadden 6 procent van de stemmen. Dat was uh, 15,7. PVV noteert 5,8 procent en dat was 20 procent. De Partij voor de Dieren komt op 5,1 procent en dat was 7,5 procent. 50 plus, plus kreeg 4 procent en dat was 7,1 En de SPE e eindigde als tiende partij met 2,7 van de stemmen. En dat was 2,6,2 Afgelopen woensdag reden er voor de verandering eens een keer... geen berullende auto's op circuit voor, Maar een bijna niet waar te nemen hypermoderne zonneauto van de TU Delft. En deze scheurde met een gangetje van 120 km per uur... over het circuit om de procedures te testen. Ik was echt ver verrast hoe goed het ging, vertelt Pieter Tolsma. En hij is een van de drie jongens die deel uitmaken... van het Vattenval Solar Team. De uh, test op het circuit werd nog gereden... in een voorloper van de Nuna x zoals de auto genoemd wordt. De nieuwste zonneauto is naar verwachting over een uh, paar weken klaar. En die moet hen dan wederom de eerste plaats bezorgen... bij de World Solar Challenge in Australië. En tot zover de berichten. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur... Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het wisselend bewolkt met uh, ook ruimte voor zon. En het blijft droog. Uh, met de matige westenwind blijft het met 17 graden aan de koele kant. Vanavond inkomende nacht neemt de kans op buien toe. En de temperatuur daalt dan naar 10 graden. Morgen trekken er buien over de regio... In de loop van de middag neemt de buigheid af en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind is noordelijk en matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur wordt niet hoger dan 14 graden. En uh, geen nood, vanaf vaardag wordt het uh, iets wat de zomers. En met dank aan Rico Schreuder voor het weer. to never see Every time I start to believe Something's raped and taken from me, from me Life's got dat je er op tijd achter komt. Schrikkelijk. Een... Ja, nee, dit was de verkeerde versie. Oh. Dit was een, uh, een versie... Dit, dit was niet de bedoeling. Oh. Ik, uh, ik had een andere versie... in, in gedachten, maar oh. dat... Uh, nee. Die staat er niet meer in, geloof ik. Goed. En wat heeft u nu geleerd, spelende vrouw? <lacht> Voor dan eerst even voorluisteren. Dat is altijd handig. Uh, ja, dat is wel een dingetje. Hm. Ja. We staan like See you after all this time. Dat is Dion Warwick. Back memories. That was tears ago. Was so strong that neither one of us, could do no wrong. Believed in you with all my heart. That's when the pain began. You left me for another lover. dat het uh, vanaf komt. Uh, dat heet She's Back. En uh, ja, nou, het is, het is rustig. Het is uh, lekker uh, lounge en zo, weet je wel. Rustig aan. Kan wel horen trouwens, het stem toch iets aan. Kwaliteit heeft ingeboet. Al zeg ik het zelf. Maar het is nog steeds mooi. Dan waar ik dus Tears Go uh, van het album She's Back. Goed, nou, ik heb nog meer nieuws. Ja, we, we zitten vandaag echt eventjes in de nieuwe muziek. Dat is uh, op zich ook wel eens leuk. Nee, in plaats van al die oude dingen. Vandaag is het een keer gewoon wat nieuwe ding. Everybody knows What if I'm trying But then I close my eyes Het was een nieuwe plaat, weer een nieuwe, ja, alweer een nieuwe plaat. Ja, van uh, de band Lady Antebellum. Dus dan bent u daar ook weer van op de hoogte dat die weer een nieuwe hebben. Uh, ja, heb ik nou nog wat? Even, even kijken, heb ik nou nog wat nieuws? Ja, natuurlijk. Er komt nog veel meer aan. Uh, nou, veel meer. Dit is Peter Frampton. En het is ook nieuw hoor, oh, het is een nieuwe release. I just want to make love to you. I don't want you to work all day. I don't want you to be true. I just want to make love to you. Love. Peter Frampton en het is een, een album waarin hij uh, een aantal oude blues uh, klassiekers uh, opnieuw heeft opgenomen. Het album heet The Thrill Is Gone. Dat staat er natuurlijk ook op. En dit heet uh, I Just Wanna Make a Love to You. En dat deed hij samen met Kim Wilson. Of het bij zing is gebleven, dat vermeldt de story niet. Maar goed, doe het toe. We zijn er doorheen voor vandaag. Ja, we zijn er helemaal weer doorheen.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 friends we used to have He? Dus uh, allemaal handjes de lucht in. Waar zijn die handjes? In ieder geval, uh, dit is hem voor vandaag, dames en heren. Ik hoop dat u er een beetje met plezier naar geluisterd heeft. Wij vonden het plezierig om het te mogen maken. En uh, we gaan uh, weer uh, richting het Noordzeekanaal. Vandaag vaart de pond wel, dus. Sorry. Voor, uh, voor al het, uh, de bijdrage, het recept en het nieuws en zo. Dolly, bedankt voor het vergaren van het nieuws. Een misbare kracht hoor, die Dolly. En uh, nou ja, ik ben er gewoon woensdag weer. Hè. Morgen heeft geen zin, want dan kan ik hier toch niet komen. Dus, uh, maar uh, woensdag weer, samen met Beb En dan weer veel cultuur, natuurlijk. En zo. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Dank Angela en woehoe, tot woensdag. Zeg je niks meer tegen die mensen? Uh, ja, wat mij betreft tot over... Uh, drie... Volgende week. Volgende week.